En ik had net bedacht om wat actiefs te gaan doen voordat ik de break zou beginnen. Dus dat wordt leuk. Wie kent het spelletje petje op petje af? Dus dan, zeg, dan moet je kiezen tussen het een of het ander. En als je voor het een kiest, dan doe je petje op. En als je het andere kiest, dan doe je petje af. Ik had verwacht dat meer mensen het zouden kennen. Maar uh, wij gaan dat doen. Ik had niet genoeg petjes thuis liggen. Dus wij doen het iets anders. Wij doen staan of zitten. En het is heel simpel. Je mag gaan staan als je kiest voor, kiest voor de fiets. En je mag blijven zitten als je kiest voor de auto. Dus kies maar. En het idee is dat je zo snel mogelijk reageert, dus dat we een beetje in het tempo erin in doen. Ja. Je mag gaan staan voor de zomer of gaan zitten voor de winter. Je mag gaan staan voor rijst of gaan zitten voor aardappels. Je mag gaan staan voor koffie of gaan zitten voor thee. Je mag gaan staan voor de krant of gaan zitten voor de smartphone. ...of natuurlijk de krant op de smartphone. Je mag gaan staan voor werk of gaan zitten voor school. Staan voor de Albert Heijn of zitten voor de Lidl? Staan voor sport of zitten voor televisie kijken? Oké, okay, en nou dan nu de laatste... Wie net bij een van zijn keuzes een momentje heeft getwijfeld, mag gaan staan. En als je geen moment hebt getwijfeld over geen van de keuzes, mag je gaan zitten. Nou, oh, er zijn toch wel... Oké, okay, dank jullie wel, je mag gaan zitten. Keuzes maken gaan heel vaak gepaard met twijfel. En je hebt keuzes, dus hele simpele keuzes, die je gewoon elke dag maakt keuzes over wat je op je brood smeert, wat je gaat eten, of je wel of niet gaat drinken, welke kleren je gaat aantrekken, het zijn allemaal hele simpele keuzes. En gek genoeg, zelfs daar kun je soms al heel lang over twijfelen als je voor de klerenkast staat en je denkt van ja, het regent, maar het zou een mooi weer worden vandaag, wat ga ik aantrekken, wat niet. Maar je hebt ook allerlei keuzes in het leven die iets moeilijker zijn. En waar je over kunt twijfelen. Je kunt kiezen in een relatie. Ga je voor diegene of ga je niet voor diegene? Kun je heel erg lang over twijfelen. Maar je kunt ook twijfelen over heel andere dingen. Over jezelf. Over je eigen kunnen. Je kunt twijfelen aan anderen. Heb je vertrouwen in ze? Je kunt twijfelen aan het goede in de mens. Je kunt twijfelen over de toekomst. Wat gaat de toekomst brengen? Je kunt twijfelen over... Is er een bestaan na, na dit leven? Is er een leven na de dood? Je kunt twijfelen aan het bestaan van God. Kies je er wel voor om te geloven of kies je er niet voor om te geloven? Het leven is onzeker. We weten het niet allemaal en daarom twijfelen we. En vandaag buigen we ons over de vraag van een van de tieners. En die vraag luidt... Even kijken. Ja. Wat zegt de Bijbel over hoe om te gaan met twijfel? Hoe kan ik omgaan met twijfel? Hoe kan ik zekerheid vinden in mijn geloof? Hoe, hoe kan ik daar een keuze in maken? En als je het over deze vraag hebt... dan kun je over heel veel verschillende mensen in de Bijbel praten. Want er zijn er heel veel die getwijfeld hebben. En vandaag gaan we het hebben over Johannes de Doper... Johannes de Doper is een neefje van Jezus. En Johannes is best wel een opvallende verschijning. Want voordat Jezus er is, komt Johannes de Doper. En Johannes de Doper was geboren met een speciale opdracht. Hij moest vertellen dat er een lang verwachte redder voor Israël zou komen. En dat deed hij. Mensen kwamen van heinde en ver naar de woestijn in Israël om te horen wat. Deze Johannes de Doper te vertellen had. En we gaan een stukje lezen uit, uh, over Johannes de Doper en dat staat in Johannes. Johannes 1, vers 29 tot 34. En voor degenen die een Bijbel hebben van onder de banken, dat staat op bladzijde 1668. 1668. Johannes 1, vanaf vers 29. Johannes 1, vanaf vers 29. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en Johannes zei, zie, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij in Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen, om te dopen met water. En Johannes vertelde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de heilige geest gedoopt is. En ik heb het gezien en ik getuig dat hij, deze Jezus, de Zoon van God is. Voor Johannes is er geen enkel stukje twijfel over. Hij wist het niet precies. Maar God zou het wel bekendmaken. Wie die lang verwachte redder voor Israël zou zijn. En nog voordat Jezus echt wel bekend is in Israël. Weet Johannes de doper al. Dit is de lang verwachte redder. Hier hebben we eeuwen Lang op gehoopt in Israël. Deze man gaat zonder vergeven. En er is geen enkel stukje twijfel over bij Johannes de Doper. Geen enkel moment, nog voordat Jezus ook maar iets gedaan heeft. Maar dan later in het leven van Johannes de Doper, dan krijgt zijn leven een wending. Hij heeft het lef om tegen de koning van Israël, Herodes Antipas, te zeggen dat hij niet mocht trouwen met de vrouw van zijn broer. Nou, dat was de koning niet heel goed bevallen. En toen belandde Johannes de Doper in de gevangenis. En daar, als hij in de gevangenis zit, daar gaan we een stukje over lezen. En dat staat in Matthäus 11. Op bladzijde 1544... Matthäus 11 vanaf vers 2 tot en met 6. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Jezus Christus had gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen, twee van zijn leerlingen. En hij zei tegen, tegen hem, tegen Jezus, bent u die komen zou... Of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen, tegen de leerlingen: Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en wat u ziet. Blinden worden ziende, kreupelen of verlamden kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Zelfs doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws, het Evangelie, verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Nou, dit lijkt bijna wel een andere Johannes dan die we in het eerste stukje gelezen hebben. De eerste Johannes, die twijfelde geen moment, die vertelde iedereen, hey, dit is degene die we verwachten. Van deze man kunnen we het verwachten. Deze man gaat de zonde vergeven, de zonde van de wereld wegnemen. En Johannes wordt zelfs later in dit stukje de grootste profeet en de grootste mens op aarde genoemd door Jezus. Maar hoe kan dat dan? Deze Johannes, die eerst zo zeker van zijn zaak was, die twijfelt nu. Hij weet het even niet meer. Is dit wel de Zoon van God? Of is dit een gewone, net als mij, een grote profeet? Een grote geloofscrisis vol onzekerheid, vol twijfel... Voor Johannes. Hoe zal hij zich gevoeld hebben daar in de gevangenis? Hoe is het mogelijk dat hij van, het, van de ene zekerheid naar, naar angst gaat, naar onzekerheid, naar twijfel? Is dit eigenlijk wel de echte Jezus? Ik heb het wel over hem gezegd dat hij het zou zijn. Maar is dit hem wel echt? Nou, Om een beetje te voelen wat onzekerheid met je doet, wat, wat twijfel met je gaat doen, gaan we nog, nog een dingetje proberen. En daarvoor heb ik twee vrijwilligers nodig. Om even te voelen, wat is angst en wat is onzekerheid? Dus wie durft er? Ik denk dat, dat het grootste deel van, uh, van jullie hier het wel eens geprobeerd hebben. Maar dit heeft het in elk geval wel eens gedaan, op de Tino Connect. En misschien is het voor het evenwicht makkelijker als ik nu een uh, iets... Kleiner persoon uh, heb die goed als een plank kan staan en zich durft laten vallen. In de armen van Raymond. Wie durft dat? Moet het zelf gaan doen, denk ik. Ja, denk ik wel. <coughs> ja. Ik denk dat Sanne al weet hoe het ongeveer gaat. Ja? Nee, nee vast wel. Raymond die gaat even zo staan. En jij gaat voor hem staan, met je rug naar hem toe. En als je wil, mag je je ogen dicht doen en je handen zo vasthouden. En dan mag Raymond, jij mag je laten vallen en Raymond gaat jou opvangen. Nou, wat voelde jij Sanne? Ja, je, je voelt wel even, hij gaat het toch wel doen? Maar ja, ik weet eigenlijk ook wel dat hij het wel doet. Ja, ik had ook tegen hem kunnen zeggen, stiekem, van, als hij nou valt, dan stapt hij weg. Nee, maar goed, je, voelt, je hebt inderdaad een moment van twijfel, van onzekerheid, van een stukje angst. Misschien krijg je het nu nog wel warmer dan dat je het al net al had hier in de zaal. Dat is misschien ook hier staan. Nou, dank je wel. Je mag lekker weer gaan zitten en Raymond ook. Dank je wel. Dat is misschien inderdaad ook hier gaan staan, maar ook dat je je laat vallen, daar krijg je het al een beetje warm van. Je gaat een beetje voelen van, hé... Hey. En misschien heeft het voor Johannes ook wel een beetje zo gevoeld, van dat het begint te knagen van, hé... Hey, ik heb wel gezegd dat die Jezus dat die de lang verwachte redder is. Maar is die Jezus daadwerkelijk de man die mij gaat opvangen? Dat zal Johannes misschien wel gedacht hebben. En twijfel, dat voelt dan niet zo heel erg lekker. Daar kun je heel erg onzeker van worden. En waarom Johannes dat, die twijfel heeft, staat er niet bij. Misschien heeft hij getwijfeld omdat zijn situatie zo moeilijk was... Misschien heeft hij getwijfeld omdat hij het echte werk van Jezus misschien niet zelf gezien heeft, maar omdat hij in de gevangenis zat. Het antwoord krijgen we niet, waarom Johannes het twijfelt. Maar het zijn wel twijfels die we kunnen herkennen in ons leven. Misschien als je in, in, in een situatie in je leven zit waarin het moeilijk is, dat je denkt van ja, is die God er wel echt voor mij? Bestaat hij wel? Heeft hij wel het goede met mijn leven voor? Is er überhaupt wel een hogere macht? Kan ik ooit zeker zijn van mijn geloof? Nou, met het inzoomen op het leven van, van Johannes gaan we naar een aantal dingen kijken die Johannes doet. Eh, waardoor hij erachter komt um, nou ja, hoe hij met zijn twijfel omgaat. En de eerste wat Johannes doet is zijn twijfel serieus nemen. Hij neemt zijn twijfels serieus. Hij worstelt met vragen die hij heeft. Maar dat is niet erg. Twijfelen mag. We twijfelen allemaal wel in ons leven. En van twijfel kun je gaan leren, kun je gaan groeien. Als je er maar op een goede manier mee omgaat. En Johannes drukt die twijfel dus niet weg. Maar hij gaat ermee aan de slag. Hij gooit, die, hij gooit die handdoek niet in de ring, maar hij neemt zijn twijfels serieus. Hij gaat ermee aan, aan het werk. En misschien zal hij zich wel gedacht hebben, waarom twijfel ik nou precies? Waarover twijfel ik precies? En waar twijfel ik misschien wel niet over? Dat zijn hele goede vragen die je jezelf kunt stellen, om erachter te komen wat er, waar je precies over twijfelt. En het tweede wat Johannes dan doet, is dat hij het niet voor zichzelf houdt, maar dat hij hulp gaat zoeken. Hij blijft niet in zijn celletje... Nee, letterlijk en figuurlijk gevangen zitten in zijn twijfels. Hij zoekt anderen, hij zoekt hulp... om erachter te komen... of zijn twijfels nou terecht zijn of niet. Of hij antwoorden op zijn twijfels en zijn onzekerheden kan krijgen. En hij gaat dus, hij stuurt... Hij, vertelt het sowieso aan twee leerlingen van hem en die stuurt hij erop uit om naar Jezus zelf te gaan van, hey, hoe zit het nou precies? En als ik naar mijn eigen leven kijk, naar mijn eigen geloofsontwikkeling. toen ik een jaar of 16, 17 was, toen twijfelde ik ook heel erg over, de, over, over God, over de kerk. Ik ging van jongs af aan ging ik met mijn ouders twee keer per zondag naar de kerk. En mijn ouders waren nou ja, behoorlijk strak daarin. Dus we gingen altijd twee keer. Er was geen zondag dat we oversloegen. Uh, of je moest echt ziek zijn dat je je bed niet uit kon komen. Dan mocht je in je bed blijven liggen. Dus soms was ik wel eens ziek. Heel erg ziek. Voor mijn ouders. Ik was niet echt ziek. Maar dan had ik even geen zin. Maar ik groeide ermee op. Maar ik wist niet precies wat ik eraan had. Aan mijn geloof. Wat heb ik er nu aan? Bestaat die God echt? Wat heb ik eigenlijk aan de kerk? Brengt het mij iets? Bestaat die God wel? En ik ging van alles doen om daarachter te komen. Ik ging boeken lezen. Ik ging uh, nou, zelf ook uit de Bijbel lezen. Maar het belangrijkste voor mij in die tijd was... dat, dat ik uh, op, een, op een soort van Tiener Connect zat... Uh, waar ook mijn vrienden op zaten, een, een jeugdclub... En daar praten we over het geloof. En uh, op een gegeven moment waren we er zo mee bezig, dat we buiten die tiende club om, gewoon nog heel vaak erover doorpraten. Van, hé, hey, maar hoe zit het dan? Hoe denk jij erover? Uh, hoe kijk jij tegen de Bijbel aan? Uh, sommige mensen zeggen zelfs dat ze wat voelen met geloof, maar ik voel niks. Voel jij wel eens wat? Uh, als je gaat zingen of, of gaat bidden, uh, voel jij dat er een God bestaat? En op die manier gingen we daarover nadenken. En... Een van de andere dingen die voor mij ook echt een rol heeft gespeeld is, is niet alleen door het met vrienden te bespreken, maar ook door het met Jezus zelf te bespreken. Door te gaan bidden. Door gewoon tegen God te zeggen, Heer God, ik weet het niet. Ik weet niet hoe het zit, maar kunt u mij antwoorden geven? Kunt u me helpen in mijn zoektocht? En We gaan even kort kijken naar een filmpje uh, van iemand die zelf ook getwijfeld heeft. Die zelf het geloof ook terug toegekeerd heeft. En daar toch weer uit is gekomen. Well, my name is Alistair McGrath, and I'm professor of theology in London in England, and for many years I studied the natural sciences in Oxford. En hij vertelt dus dat hij, dat hij eerst Christen was toen op een gegeven moment atheïst werd, toen hij uh, 16 jaar oud was, rond die leeftijd, en dat hij daarna dus weer christen werd. En dat hij dus in zijn zoektocht ook zocht naar, naar antwoorden, naar, vra naar um, antwoorden op zijn vragen, naar antwoorden op zijn twijfels. En dat, uh, uh, dat hij daarvoor dus boeken nodig had, dat hij daarvoor andere mensen nodig had. En... Uh, een van de belangrijke dingen is, is in het hulp zoeken, is dat we hier connectgroep hebben in, in Oase. Nou, daar is al iets over verteld. Waar je dus ook samen met anderen je twijfels kunt delen, waarin je kunt zoeken, waarin je kunt leren, waarin je kunt groeien hoe je in je geloof staat. En een belangrijk ding in het leven van Johannes de Doper is, denk ik dat uh, Jezus Johannes niet afwijst. Johannes die. Komt eigen, door middel van zijn vrienden komt hij bij Jezus terecht en legt hem de vraag voor. Bent u het of moeten we iemand anders verwachten? Hoe zit het nou? En ik kan me best voorstellen dat die vraag best wel heel erg moeilijk is geweest om te stellen voor Johannes. Dat het best wel heel moeilijk is geweest om, om twee vrienden naar Jezus te sturen en gewoon echt op de man af te vragen van hey, hoe zit het nu? Ik weet het niet. Hoe zit het nu? Johannes en Jezus hebben elkaar ongetwijfeld gekend. Want ze waren familie van elkaar. En hij geeft zichzelf op deze manier dus een stukje bloot. Hij geeft iets van zijn twijfels bloot. En soms kan het misschien makkelijk zijn om te zeggen. van nou Weet je, twijfels. Ik twijfel over geloof. Dan mag gewoon helemaal niet. Dan hoef ik er ook niet over te twijfelen. Gewoon geen geloof. Dan hoef ik er ook niet over na te denken. Of andersom. Uh, twijfels over God, ja, nee, ik weet het niet. Ik ga gewoon blind voor God... en ik probeer er zo min mogelijk over na te denken hoe het zit. Maar het lastige aan twijfels is dat ze altijd ergens blijven knagen... dat de onzekerheid altijd ergens blijft zitten. Die wegen lijken dus heel makkelijk te zijn... maar uiteindelijk helpen ze je niet verder. Lastiger is misschien om, je, om jezelf een stukje bloot te geven... om zelf iets van jezelf te laten zien... Op bijvoorbeeld de connectgroep of, of bij anderen. En dus gewoon durf te vertellen van... Hé, hey, ik zit hiermee. Ik weet niet hoe het zit. Hoe kijk jij daarna Of weet jij waar ik antwoorden kan vinden? En het mooie is dus dat die vrienden... bij Jezus komen, of die leerlingen bij Jezus komen. En dat dan de reactie van Jezus niet is... Ja, hallo, wacht even... Jij moet toch beter weten. Je hebt van God zelf de opdracht gekregen om over mij te vertellen dat ik de redder ben. Gebruik je gezonde verstand even. Maak die gevangenisluchtje je even helemaal gek of zo. Of zoek het lekker zelf even uit. Ik heb wel belangrijkere dingen te doen hier nu op deze aarde. Ga jij maar lekker even zelf met je twijfels aan de gang. Het mooie is dat Jezus dat niet doet. Jezus... Die zegt gewoon tegen Johannes. Eigenlijk zegt hij gewoon. Fijn dat je met je twijfels naar me toe komt. Dat je naar me toe durft te komen. En als we naar alle grote namen in de Bijbel kijken. Dan zien we overal wel ergens twijfel. Petrus, een van de beste vrienden van Jezus. Zei dat hij meermaals dat hij Jezus niet kende. Elia, een grote profeet was een tijdje zwaar depressief. Jona, die probeerde weg te rennen van God, te vluchten. En Job, die snapte niet hoe alle ellende in de wereld naar nou over hem heen kon komen. Jacob, die worstelde zelf met God. Ze hebben allemaal twijfel gekend. Ze wisten het allemaal niet altijd zeker. En Jezus, Jezus kende ook angst en onzekerheid. Aan het kruis vroeg hij, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus weet dat het leven onzeker en moeilijk kan zijn. En hij weet daarom ook dat vragen gesteld mogen worden. En dat Johannes de Doper dus ook deze vragen mag stellen. Jezus wijst je niet af, maar hij wil je juist helpen in die zoektocht. En hoe helpt hij Johannes de Doper dan in die zoektocht? En dat is dan het vierde... Jezus geeft geen heel duidelijk antwoord. Ja, ik ben het. Tja, twijfels klaar. Ja, ik ben het. De vraag is misschien ook wel, als Jezus had gezegd ja, ik ben het, of Johannes daar ook tevreden mee was geweest. Jezus geeft niet een direct antwoord op de vraag. Wat Jezus zegt is kijk naar de vruchten. Kijk naar wat je allemaal om je heen ziet gebeuren. Zieken worden genezen, verlamden lopen weer, doven kunnen weer horen, blinden kunnen zien, er staan zelfs doden op uit de dood. En aan de armen wordt het goede nieuws verkondigd. Jezus geeft geen antwoord, maar hij vertelt wel iets. Kijk naar de vruchten. En ga er nu zelf mee verder aan de slag. En waarom zou Jezus dat gezegd hebben? Ik denk omdat Johannes de doper de Bijbel heel goed kende. Hij wist uit het Oude Testament wat voor redder er zou komen. Hij moest weten wat die redder allemaal zou gaan doen. Dit antwoord zou genoeg moeten zijn voor Johannes te dopen. En voor ons eigen leven kun je ook zoeken naar vruchten. Wat zie ik om me heen bij andere gelovigen? Hoe staan zij erin en verandert hun leven? En wat gebeurt er in mijn leven als ik kies voor God? Veranderen er dan dingen? Ervaar ik misschien rust op bepaalde momenten omdat ik geloof in een hogere macht of in een God. Kijken naar wat God doet in jouw leven. En dat helpt je om te groeien in je zoektocht. En het lastige is, twijfels blijven bestaan. Ikzelf heb ook nog steeds wel eens momenten dat ik denk van ja, pff, echt als die God nou eens even iets anders zou doen, als die God het nou even wat makkelijker zou maken in deze wereld, Waarom doet God dat niet? Is die God misschien wel geen echte God? Soms heb ik die vragen nog steeds en dan ga ik daar weer mee aan de slag en dan probeer ik daarover na te denken. Dan ga ik daar met de anderen over praten. En dan kom ik er voor mezelf weer achter van hé, deze God is echt een liefdevolle God die om mij geeft. En die vier punten, neem je twijfel serieus, zoek hulp. Jezus wijst je niet af en kijk naar de vruchten, kunnen jou helpen in je zoektocht om erachter te komen of, nou ja, of er antwoorden zijn op je twijfels, of er antwoorden zijn op je onzekerheden. En voor de een zal het antwoord misschien zijn van ja, ik geloof er echt in, ik geloof echt in Jezus. En voor de anderen is het misschien het antwoord van ik weet het niet en ik ga verder zoeken of ik geloof er op dit moment niet in. Maar als je twijfels hebt, dan wil ik je uitdagen. Ook vandaag als we straks de maaltijd met Jezus gaan vieren, om er straks tijdens het lied eens over na te denken van, hé, hey, welke twijfels heb ik over geloof? En welke, welke vragen zou ik aan God willen stellen? Welke vragen zou ik aan Jezus willen stellen? Probeer daar straks tijdens het lied eens over na te denken. En als we dan de maaltijd met Jezus vieren, als we dan straks het brood gaan eten en de wijn gaan drinken, dan wil ik je vragen om, om dan op dat moment die twijfels aan God voor te leggen. Om er dan eens over na te denken. Dus we gaan een lied zingen en dan kun je nadenken over, over of je twijfels hebt en welke dat dan zijn. En of je daar iets mee zou willen.